Aandacht voor Kleine Groene Dingen, een luisterspel in drie episoden die met elkaar verband houden. Auteur Reinhard Eikelbeek, vertaler Gerard van Kanthout. Ja. We brengen de piano. Oh ja, fijn. Komt u binnen, alsjeblieft. 1, twee, drie, hup! De piano is namelijk voor onze zoon, moet u weten. Ineens kwam hij op het idee dat hij per se een piano wil hebben. En geen gewone piano, nee. Daar ging je niet om. Het moest beslist een vleugel zijn. Pardon, mevrouw. Hier langs, alsjeblieft. We probeerden in het uit zijn hoofd te praten. Maar als kinderen ergens hun zinnen opgezet hebben. Oh, oh, oh, pas je op wat. Nu ja, tenslotte zeiden we tegen elkaar. Als de jonge muzikale aanleg heeft, waarom moeten waarom we daar. Maar waar moet ze naartoe? Ja. Ja, waarheen? Misschien het beste, maar. daar in de hoek. Die hoek daar. Nee, of liever voor het raam. Voor het raam, ja. Nee, dan toch maar beter in het midden. In elk geval... Ja, ja, waar nu? Ja, in het midden. In het midden. We dachten dat het lastiger was een piano te kopen. Maar de leverancier was heel geschikt. Hij bezorgde ons meteen ook een leraar. Een zekere professor... femurius. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Nee, zegt me niks. Hij moet in elk geval een erg goede pedagoog zijn. En dat is maar goed ook. Want muzikaal talent komt in onze familie eigenlijk niet voor. Voor zover ik me kan herinneren. En ook niet in de familie van mijn man. Alhoewel, een oom van mijn moeder. Wilt u was... hier even teken, alstublieft. Oh, oh, natuurlijk. Zo. Dus als gezegd. Onze zoon is maar pas vijf, maar voor zijn leeftijd is hij wel erg vrolijk. Een vroeg kind moet u weten. Jammer dat hij niet hier is. Hij zou u zeker graag goede dag willen zeggen. Ja, dat is een jammer. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw. Tot, Tot ziens, heer. Doddy! Doddy! Zit je in de tuin? Doddy! Doddy! De piano is er! Aaaaaah! Met Caliban, Caliban en co. Oh, ben jij het, schat? Hm? Wat is er aan de hand? Wie, Louise, maar weet je het zeker? Nou, kindje, praat nou toch wat langzamer, ik kan je niet verstaan. Goed, laat alles blijven zoals het is, ik kom meteen langs. Frank hier, luister Richard, je moet me helpen, Toddy heeft weer iets geks uitgehaald. Ja, je had gelijk, hij heeft het weer op zijn heupen. Ja, dat dacht ik ook. Of weet jij wat beters? Hm? Meteen. Ik, ik rij nu naar huis, als jij... Ja, ja, dat zou mooi zijn, dus tot dadelijk. En uh, Richard, vergeet niet ons spaden mee te brengen. Oh, Harry. Meneer Caliban. Harry, ik moet even naar huis om iets recht te zetten. Theodor heeft weer brokken gemaakt. Erg, meneer Caliban? Nee, nee, niet erg. Ik ben, laten we zeggen, tegen drieën weer terug hier. In orde, meneer Caliban. Tot straks, Harry. Tot ziens, meneer Caliban. Ah, oh, Frank... Fijn dat je er bent. Dag lievert. Oh, oh, is de piano gekomen? Ja, vanmorgen. Dat is vlug gegaan. Was Toddy blij? Hij heeft ze helemaal nog niet gezien. Oh nee, waar zit hij dan? Weet ik niet, hij is er vandoor. Kwaad geweten zeker. Maar tegen het eten komt hij wel op de proppen. Als iets hem hier aan huis vasthoudt, dan is het wel het eten. Frank, nou geloof ik dat je hem onrecht aandoet. Nou, dat weet ik nog zo niet. Je bent toch niet boos op hem? Ach, boos, boos. Ik ben nou niet direct boos. Maar kijk eens, vader houdt er nu eenmaal niet van dat zijn orders niet worden nagekomen. Ik heb laatst geloof ik toch duidelijk gezegd waar het op stond. En hem vierkant een verstaan gegeven dat ik zoiets niet nog een keer wou hebben. Ja, dat heb je. Maar misschien heeft juist dat verbod van jou hem geïrriteerd en hem aangezet om het weer te doen. Mijn broer Herbert, tenminste. Heb ik je dat eigenlijk al eens verteld? Niet dat ik weet. Wel, Herbert had, toen hij zo oud was als Toddy... Hij had een tijd lang de stupide gewoonte met vaders jachtgeweer te schieten op de postbode. En hij heeft hem een keer geraakt ook. Vader verbod het hem, vader gaf hem straf, vader dreigde met van alles en nog wat. Het hielp niets. En ineens van de ene dag op de andere hield hij ermee op. Hij was gewoon over de leeftijd waarin kinderen op postbode schieten heen gegroeid. Ik denk dat het met Dodie net zo is. Hij zal er prompt vanzelf mee ophouden als hij wat ouder geworden is. Het kan wel zijn dat je gelijk hebt. Ik zal er nog eens goed over denken, voor ik met Doddy praat. Nou, zo, ik heb niet al te veel tijd. We moeten spijkers met koppen slaan. Waar is ze? In de hut achter in de tuin. In, in wat voor een hut? Oh, in dat hutje dat Totti gebouwd heeft. Hij vroeg me, ik weet niet, gisteren of zo... ...of hij in de tuin niet een hutje mocht bouwen. Ik zei dat het eigenlijk nog een beetje te vroeg was om een hut te bouwen. Per slot is het nog maar februari. Maar hij bleef zeuren en zaniken en toen heb ik maar ja gezegd. Nou, nou, achter in de tuin zeg je? Ja, achter de kruisbessenstruiken. Hmm. Nou, ik heb Richard opgebeld. Ik kom me een handje helpen. Ik moet dadelijk hier zijn. Ik ga maar vast. Als hij komt, stuur hem dan maar naar achter. Hallo, Frank. Richard, bedankt dat je gekomen bent. Spreek toch vanzelf, ouwe jongen. Waar is ze nu? Onder die deken. Kan ik er eens onder kijken? Ga je gang? Hmm. Oh. Ziet er niet al te smakelijk uit, hè? Ik zou jou wel eens willen zien als je in een valkuil zou vallen... ...bovenop spitse houten palen. Kijk, kijk, een paalkuil. Hij heeft achterin de tuin een hutje gebouwd. En vlak achter de deur heeft hij een kuil gegraven... ...en in de bodem aangepunte palen gestoken... ...en daarna het geheel toegedekt met takken en bladeren. Je loopt zonder enige de deur in... ...en, en plats, daar lig je in de kuil, gespitst en wel. Maar We Rempel op zijn manier nog handig ook, die jongen. Ja, zeg dat wel. Nou, kom. Kom vooruit. Laten we maar beginnen. Hm. Zo. Zo. Nou, zo groot ongeveer. Uh, hoeveel aarde heeft een mens nodig? Hoe bedoel je? Ik wil zeggen, is dit niet een beetje aan de grote kant, Frank? Te groot? Hm. Hoezo? Dat is toch de normale lengte voor een gewoon graf? Maar als ik denk aan die andere kuil die we gegraven hebben, die was toch wel erg royaal uitgevallen... Waarom zouden we dit keer niet een maatje kleiner proberen? Nou, Richard, ik zeg altijd maar beter te groot dan te klein. Daar kun je je makkelijk op verkijken. En er is niet zo erg als een te klein graf. O ja? O, nou goed, als jij dat denkt. Nou kom, nou laat maar... Je zou tot moeten laten spitten. Ik wed de volgende keer zou hij zich grondig bedenken... ...voor hij weer, uh, voor hij weer iemand van kant maakt. Ja, ja, verdraaid, ik kon toch ook niet voorzien dat hij er gewoonte van ging maken. Toen Lisa laatst van de trap viel, dacht ik... ...dat is eens, maar nooit weer. Toen Lisa laatst... Lisa, ja, de vorige. Is die van de trap gevallen? Ja. Tot die had de leuning doorgezaagd. Van de trap gevallen? Maar je zei toch... Wat? Wat, wat, wat zei ik ook weer? Maar verdraait Frank, als ze van de trap is gedonderd, dan... Nou. Maar als ze van de trap is gedonderd, hadden we haar niet hoeven te begraven. Hoezo niet? Hoezo niet? Omdat elke zinnige dokter in dat geval een zinnig overlijdensattest zou geschreven hebben. Mm -hmm. En dan? En dan? Dan hadden we haar hier niet stiekem onder de grond hoeven te stoppen. Nou kijk Richard, als ik er de dokter bij had gehaald, dan had ik ook de politie erin moeten mengen. En je weet hoe het gaat als de politie in huis komt. Dan krijg je praatjes. Maar daar hoor jij toch boven te staan, Frank? Nou ja, weet ik wel. Sta ik ook. Maar mijn baas niet. Als alles goed gaat, dan krijg ik dit jaar promotie. Dat zou ik onder geen voorwaarden willen mislopen. Ja, ja je hebt gelijk. En trouwens, ze liggen er nu toch onder. <gacht> Waarom zouden we ruzie maken? Hè? Precies. <gacht> nou, kom. Laat ons verder werken. Hm. Eh, met al dat gegraaf raak je aardig aan het transpireren. De grond is zo hard als cement. Frank, ik maak me zorgen. Zorgen? Oh, om Totty. Nee. Maar waar halen we zo gauw een nieuw dienstmeisje vandaan? Oh ja, precies. Nou. Maske heeft ons tot dusver nog nooit in de steek gelaten. Ik bel hem meteen op. Oh ja. Mag ik meneer Maske even hebben? Meneer Maske, goeiedag met Kaliban hier. Meneer Maske, ik heb een nieuw meisje nodig. Een kindermeisje. Ja. Nee, nee, ontevreden niet bepaald, maar... <laughs> Ze is weggegaan. Weggegaan? Ja, ja, jammer, ze was al zo aardig gewend, maar ja, oh. wat doe je eraan? Ja, zo gauw mogelijk zou ik zeggen. Ja, in orde. Goed, goed, meneer Maske. Doet u de groeten aan uw vrouw? Ja, dat doe ik. Tot ziens. Wel, groeten van Maske. Ik snap niet hoe hij op zulke ideeën komt. Hoe zou dat? Toddy. Oh, Toddy. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Als ik bedenk... Vanmorgen vroeg vraag ik hem nog... Hoe gaat het met je hut? En hij zegt op de gewoonste toon ter wereld... mama, ze is bijna klaar. U moet beslist eens... Nee. Ellen. Ellen, wat bezielt je? Voor mij. Het was voor mij bedoeld. Maar ik snap je niet. Die kuil was voor mij bedoeld. Niet voor Louise. Onzin. Nee, ik weet het wel zeker. Hij zei... U moet beslist eens naar de hut komen kijken. Ik zei, goed, straks breng ik je je melk en dan bekijk ik meteen de hut. Maar ik had toen wat omhanden en stuurde Louise. Snap je? Eigenlijk had ik, had ik in die kuil moeten vallen. Maar wat een onzin, Ellen. Geen onzin, Frank. Denk eens aan die bijna doorgezaagde trapleuning waar Lisa doorheen viel. Ja. Het had evengoed een van ons beiden kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja dat, dat klopt, ik maar... Ik zeg je, hij heeft het op ons gemunt. Hij wil ons kwijt. Maar waarom zou hij dat willen? Dat, dat weet ik niet, maar willen doet hij het. Nou, kijk nou eens, Elde, Hij had Louise toch zonder meer kunnen verhinderen de hut binnen te gaan. En dat zou hij ook zeker gedaan hebben als die hut voor iemand anders bedoeld was geweest. En als hij nu naar de politie loopt? Na, naar de politie? Hij hoeft toch alleen maar naar de politie te lopen? Maar waarom zou hij naar de politie lopen? Wat voor uitleg wil jij hun geven over die kindermeisjes in de tuin? Hij gaat niet naar de politie. En als hij nou eens wel gaat, hoe leg je het hen dan uit? Door gewoon te vertellen wat er gebeurd is. En als ze je niet geloven. Je weet hoe goed Toddie de heilige onschuld weet uit te hangen. Als hij nu eens beweert dat wij. Maar Ellen. Oh, Frank, hij heeft het alleen maar gedaan om ons in de gevangenis te krijgen. Ellen, je ziet spoken. Daar zijn ze al! Wie? De politie. Oh, ga toch weg. Niet open doen. Ga niet naar de deur, Frank. Nou, kom, Ellen, nee, nee, hou nee, je toch kalm. De nou, als het nou echt de politie is, helpt het ook niet als we doen of we nee, niet Nee, nee, zijn. nee, Frank, doe het niet. Oh, heb ik gehad een Goeiedag. washeid. Goeiedag. Goeiedag. Meneer Kaliban? Ja? Ik ben professor Femurius. Oh, oh. professor Femurius. Ik heb me laten vertellen dat uw piano is gearriveerd. En uh, het leek me daarom wel gepast met uw kennis te komen. Oh, ja, ja, u bent... De pianolera. De piano de toch de professor. Ja. Dan ja, dank u wel. Kom, langs hier. Zo. Professor, mag ik u mijn vrouw voorstellen? Ellen, dit is professor Femurius, dat is pianoleraar. Oh, veel over u gehoord. Ik Ben blij u te zien, professor. Eh, een kennis met u te maken, mevrouw. frank, een stoel voor de professor. Jawel, Ja. Zo. Ik ga u zitten, professor. Dank u wel, dank u wel. Dat is nu jammer dat Toddy er niet is om kennis met u te maken. Oh, ik heb al het genoegen gehad. Oh, werkelijk? Ja, ik kwam hem toch op straat tegen. Niet waar? Een blond jongetje met een rode pul over en een lichte broek aan. Komt dat niet uit? Ja, ja, dat is Toddy. En sprak hij u zomaar op straat aan? Nu ja, ik uh... hij vroeg me twee dubbeltjes. En die heb ik hem gegeven. Wat voor de duivel heeft hij twee dubbeltjes voor nodig, Frank? Hij had ze, geloof ik, nodig om te telefoneren. Om te telefoneren? We konden onderwijl de piano wel eens bekijken. Om te telefoneren? Zijn je het weer klaar? Ja geen ik heb Ik het Goed, in orde. Ik geef het door aan de anderen. Veel succes. <coughs> Buiten dienst. Geval één loopt. Bewaken en beveiligen. Als er iets misgaat, mij meteen melden. En. Zo meneer. Hoe heet u ook weer? Tobias wachtmeester. Ah ja, het is Tobias. Gaat u toch zitten? Wat kan ik voor u doen? Ik kom aangifte doen. Aangifte? Waarvan? Baldadigheid. En overlast. Hmm. En tegen wie is u aanklacht gericht? Tegen de piano. Tegen de... Zegt u dat nog eens? Wat? Het laatste woord. Oh, piano. Piano. En wat betekent dat? Piano. Betekent? Uh, hoezo betekent? Ik bedoel, piano, is dat een soort afkorting voor iets of een schuilnaam ergens van? Nee, nee, nee. Het is een echte piano. Uh, een, een grote, een concertvleugel. Een concertvleugel? Ja. U wilt een aanzoek doen. Aanzoek. Aangifte doen tegen een concertvleugel. Begrijp ik dat goed? Ja. Dan moet ik uw aandacht vestigen op het volgende... Als u hinder hebt van een auto, in zoverre als die auto u aanrijdt, dan kunt u geen aangifte doen tegen die auto, nietwaar? Niet tegen de auto, maar tegen de bestuurder, de bestuurder van de auto. Wanneer u dus, om op uw geval terug te komen, wanneer u hinder ondervindt van een piano, dan kunt u geen aangifte doen tegen de piano, maar alleen tegen de persoon die op de piano speelt, subsidiair gespeeld heeft, begrijpt u? Ja, ja, juist, juist. Maar er speelde niemand op de piano. Er speelde niemand op de piano. Zo, zo, niemand die speelde. Maar hoe kunt u dan hinder hebben van die piano als er helemaal niet op werd gespeeld? In zoverre als ze in de huiskamer staat. Dat moeten we eens kijken. U kunt hinder ondervinden als die piano ten eerste wordt bespeeld. Ten tweede en wel in overmatige geluidsterkte. En ten derde op tijdstippen die in het huishouden als rusttijd worden aangemerkt. Maar zegt de piano nog tijdens de rusttijd, nog in overmatige geluidsterkte, nog überhaupt niet wordt bespeeld, dan kunt u zich daardoor toch niet gehinderd voelen. En als u geen piano in uw huiskamer wilt hebben, waarom hebt u er dan niet aangeschaft? Ik heb mij die piano niet aangeschaft. Een cadeau dus? Nee, geen cadeau. Misschien gewonnen bij loterij? Nee, Ook niet. Nee, ze is helemaal niet van mij. Ah, de piano is helemaal niet van u. Hoe komt ze dan in uw huiskamer? Dat weet ik niet. Ah, juist. U weet niet hoe de piano in uw huiskamer komt. Nee. Dat is interessant, erg interessant. Om zo te zeggen, veelzeggend. Veelzeggend? Hoezo? Een paar dagen geleden snapte we een individu met een aktentas waarin zich sieraden bevonden ter waarde van 11.726,30 gulden. Gestolen sieraden, let wel. En dat individu had ook geen idee hoe die sieraden in zijn aktentas waren gekomen. Wat bedoelt u daarmee? Ik zie hier een bepaalde overeenkomst in de manier van uitdrukken, u niet? Wilt u daarmee beweren dat ik de piano gestolen heb? Hebt u ze gestolen? Nou, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En de piano staat in uw huiskamer. Ja. Ze is niet van u? Nee. Van wie is ze dan? Dat weet ik niet. Dat weet u niet. En hoe komt ze dan in uw huiskamer? Vanmorgen. Dat weet u ook niet, dat geeft u al toegegeven. Was het... Met andere woorden, nee, nee. u weet helemaal u van toch... niets. Als, alsjeblieft uitpraten, ik wil u uitleggen hoe het zit met de piano. Aha. Ja. Hoe oh, niks, aha. Vanmorgen? Ik, ik zit op mijn gemak in bad. Ineens gaat de bel, ik ga naar de deur. En terwijl ik naar de deur ga, hoor ik piano's spelen. Pom pom. Pom pom pom pom pom pom pom Alleen misschien een beetje vals. Ik doe de deur open. Daar staat ze. Daar staat ze. Nou. Ja, ziel alleen. Een concertvleugel? een volwassen concertvleugel? Ik hield de hele zaak, en dat doe ik nog, voor een flauwe grap. Ik had alleen een handdoek om en begon koud te krijgen, dus deed ik de deur dicht en ging terug in bad. Later verliet ik het huis om boodschappen te doen, en daar stond me de piano nog altijd voor de deur. En toen ik terugkwam, toen stond ze niet meer, ik bedoel, niet meer voor de deur. In plaats daarvan stond ze nu midden in de huiskamer, en daar staat ze nog. Waardoor stond ze tenminste toen ik wegging om u op te zoeken. Hmm. Dus vanmorgen vroeg kwam er een piano bij u aan de deur, belde aan... en toen u ze niet binnen liet, wachtte ze tot hij wegging... drong uw woning binnen en begaf zich naar uw huiskamer. Hm? Ja. Ik denk toch niet echt dat ik dat van u aanneem? Maar toch was het zo. Was het toch zo? Ja. Nu, het lijkt me toch wel waarschijnlijk... dat de piano niet op eigen houtje in uw huis terecht kwam. Eerder dat er iemand geweest is die ze daar binnen heeft gebracht. Ik vermoed van wel. De vraag is dus, wie was het? Dat weet ik niet. De grote onbekende, de griezelige piano's voor de deurzetter. Ik zou niet weten wat daar zo belachelijk aan is. U weet wel heel weinig. Als u op mijn plaats zat, dan zou u het wel weten. Maar, nou wordt het me toch te gek. Ik ben niet hier gekomen om me door u te laten beledigen. Waarom bent u dan hier gekomen? Omdat ik van die piano af wil. Omdat u weer ergens anders... En niet meer naartoe komen? Nee, nee, ik heb niet geprobeerd om ergens anders kwijt te raken. Gewoonlijk gaan de mensen pas op het laatste nippertje naar de politie. Ja, maar gewoonlijk vinden de mensen ook morgens geen piano voor hun huisdeur. Dat is inderdaad ongebruikelijk. Maar daar kan ik toch niet zo doen? Kunt u dat bewijzen? Maar nog aan toe moet ik dat dan bewijzen? Kunt u dat? Dat, dat weet ik niet zo. Als ik voor elke keer dat u zegt, ik weet het zo, niet een gulden kreeg, zou ik vandaag voor niets kunnen dineren. Ja, maar ik, hoort u nou eens goed... Blijf hier Meneer... zitten, waarom bent u zo'n gouden piteentjes getrapt? Hebt u misschien een kwaad geweten? Nee, waarom zou ik? Nee, waarom zou u? Dus er staat een piano in uw huiskamer en die is niet van u, best. U weet niet wie ze daar heeft gebracht en u weet ook niet op wat voor manier, god. Laten we dan nu eens kijken waarom ze gebracht werd. Nu? Nee? Dat weet ik niet. U hebt niets met piano's te maken en er ook nooit iets mee te maken gehad? Nee. Nooit piano gespeeld? Ooit. Misschien krijgen we een aanknopingspunt als u een beetje over uzelf vertelt. Hm? Vertel u maar eens ook. Wat wilt u dan weten? Leeftijd... Beroep, burgerlijke staat, kinderziekte of wat. Ik dacht eerder aan dingen die u persoonlijk karakteriseren. Dingen die u niet uit kunt staan, dingen waar u een voorliefde voor hebt, bijzondere gewoonten of zulke dingen. Oh, daar valt niet veel over te vertellen. Nee? In elk geval niet zo wat uit de troon zou vallen. Nou, in elk geval zult u toch wel een ondeugd hebben. Ik hou erg van kaneelstokken. Aha, ziet u wel... Langzaam krijgen we de zaak rond. Wat? Nou. Hoezo? Iemand die op uw leeftijd nog een voorkeur heeft voor kaneelstukken... ...lijkt ons een net en vredig persoon... ...met een misschien wat kinderlijke, maar toch onschadelijke mentaliteit. U uiterlijk bevestigt u. Evenzeer als het feit dat u na een ongewoon voorval... ...helemaal in de lijn van de brave burger... ...meteen naar de politie loopt. Dat past helemaal precies in het beeld. Maar één ding past niet in het beeld. De geschiedenis met de piano. U probeert de indruk te wekken van een normaal fatsoenlijk mens. Maar een normaal fatsoenlijk mens vindt niet op een goede morgen een piano voor zijn huisdeur. Een normaal fatsoenlijk mens die onverwacht een piano voor zijn huisdeur vindt... ...loopt ook niet naar de politie om te proberen van de piano af te komen. Integendeel, hij zal blij zijn met het onverwachte cadeau. Hij zal het houden en nu we het over de piano hebben, erop spelen. Maar u speelt geen piano. En wel speelt u mij de rol voor van een fatsoenlijk mens. Een geraffineerde vermomming, waarde vriend. Ben nou ben ik aan het woord. U hebt de piano gestolen. U hebt geprobeerd de piano te verkopen, maar dat is u niet gelukt. U begon bang te worden en zocht naar een mogelijkheid om van dat ding af te komen... zonder dat het in de gaten liep. Toen kregen we het idee naar de politie te lopen... en daar met uw verhaal aan te komen van een piano die bij u was komen binnenvallen. Van een dief wordt niet verwacht dat hij naar de politie loopt. Daar rekende u op. En als het u lukte uw geschiedenis met zoveel overtuiging voor te dragen... dat ze u zouden geloven, was u helemaal van de narigheid af. Handig in elkaar gezet. Maar niet handig genoeg in elkaar gezet. Het is niet zoals u denkt, geloof me toch. Ik heb die piano niet gestolen. Kunt u dat bewijzen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar u kunt ook niet bewijzen dat ik ze gestolen heb. Zo kan ik dat niet. Het is dus een kleinigheid aan te bewijzen. Ik hoef alleen maar te constateren of ergens een piano gestolen is... en of de gestolen piano dezelfde is als die in uw huiskamer staat. En dan bent u erbij. meester. Zeg, kijk eens nou. Voor een aangifte ligt van een diefstal van een piano. Wacht, luister eens. Het zou toch kunnen... dat een ander, dat die de piano gestolen heeft... ...en het ding bij mij voor de deur heeft gezet om... Ik weet niet, maar het zou toch kunnen? Ik bedoel dat iemand geprobeerd zou hebben u te verlinken. Me te ver wat? Verlinken. verlinken. Bedotten. Ah, ja, ja, ja. En dat zou kunnen, inderdaad. Aangenomen dat de piano inderdaad voor uw deur heeft gestaan. Ja, maar natuurlijk. Daar stonden ze toch. Kunt u dat bewijzen? Je... Hebt u een getuige die de piano voor uw deur heeft gezien? Nee, dat niet. Ziet u maar... wel... Wat niet door getuigen kan worden bevestigd, geldt als niet gebeurd. Dus stond de piano niet voor uw deur. Dus bevond ze zich van het begin af aan in uw huiskamer. Dus hebt u ze gestolen. Maar als ik u toch... U vertel... kunt me nog meer vertellen. Wachtmeester, ik zweer u. Oh. Ja, maar u moet me geloven. Geen denken ja, aan. Ja, maar ik gooi je Wat moet ik nu dan doen? Legt u een bekendenis af. Ik heb niets te bekennen. Ik heb niets misdaan, wachtmeester... Op wocht, meester, je... Een bekentenis, vriend, in uw eigen belang. Een fraaie, keurige bekentenis. Ja, dus niet. Mooi. Ah, u in elk geval gelukkig geen aangifte gedaan. Gelooft u me nu? Misschien. Misschien ook niet. In elk geval hoef ik niets tegen u te ondernemen, zolang er geen aangifte gedaan is. Dat wil zeggen... Als er alsnog een aangifte wordt gedaan... Dan dat... wordt u aangehouden. Maar, maar, ook al ben ik onschuldig. Onschuldig is geen mens. Maar ik, in dit geval... Ik, ik bedoel, wat die piano betreft... Ik ben toch ook al... Al kan ik het niet bewijzen op het, het ogenblik... Althans geen dief. Maar gelooft u mij toch, wachtmeester? Ik heb die piano niet gestolen. Oh, wachtmeester, help mij. Ik, ik... Ja, kijk eens. Ik ben er niet op uit om uw moeilijkheden in de weg te leggen. En voor zover ik u kan helpen, zal ik dat ook graag doen... Alleen, laten we nu eens praten als man tegen man. Wat aan uw geschiedenis zo onbevredigend is, zijn de vele onbeantwoorde kwesties. Hoe komt die piano in uw huiskamer? Waar komt zij vandaan? Wie heeft ze er neergezet enzovoort, begrijpt u? Ja. Er zou een heel geloop nodig zijn om dat op te helderen, als het al op te helderen is... En als een eenvoudige oplossing voor de hand ligt, dan is het toch alleen maar menselijk dat dan niemand naar een meer gecompliceerde zoekt. Ja. En zolang u bij uw verhaal blijft, bent u de eenvoudigste oplossing. Maar als u ertoe kon besluiten uw relaas. te herzien. Wat bedoelt u, herzien? Nu, als u er niet langer op stond dat de piano zo onvergoeds bij uw voordeur terecht kwam, maar kon besluiten tot een versie die. Alle onduidelijkheden elimineren. Dan zou ik moeten liegen. Laten we eerlijk wezen. Een aannemelijke leugen is doorgaans geloofwaardiger dan een onaannemelijke waarheid. Ik weet niet nee. wat ik. Maar u moet niet zo kleinzielig doen. U wilt toch immers dat ik u help? Ja. Maar ik kan u alleen maar helpen als u meedoet. En ertoe kunt komen, wat de geschiedenis met die piano betreft, een versie te accepteren die we nu samen in elkaar gaan zetten. Zou u dan niet? Ik bedoel, kunt u dan. Uh... Geen onderzoek instellen? Natuurlijk. Maar wat zou daarbij voor de dag komen? Zelfs als we een getuige vinden... die de piano voor uw huisdeur heeft zien staan... dan zegt het nog niets. U kunt de piano wel stiekem zelf voor de deur gezet hebben... om uw verhaal meer kracht bij te zetten. Nee. Hoogstens als u met een alibi kon aankomen. Ja. Maar wanneer steelt een mens een piano? Snachts... ...kunt u in geval van twijfel... ...voor welke nacht dan ook gedurende de afgelopen weken laat staan... ...maanden een alibi aanvoeren? Oh nee. Ziet u wel? Er is alleen maar deze ene oplossing. U moet wel meedoen. Dus... ...wat willen we? Doet u mee? Ja. Ja? Dat wil ik, ja. Vel niet... Laten we dan om te beginnen een antwoord zien te vinden voor de nog niet opgeloste kwesties. Punt 1. Waar kwam de piano vandaan? Antwoord. U hebt hem besteld. Bij je leverancier? En die leverancier heeft ze morgens in de vroegte geleverd. Duidelijk? Dat gaan we nu eens een beetje oefenen. Waar kwam de piano vandaan? Nu... Nee. Ja. Ik heb, ik heb, ik heb zelfs besteld. Verder? Ja. Bij een leverancier. Mm -hmm. En? De leverancier heeft ze vanmorgen vroeg geleverd. Heel mooi. En nu in één keer vlot achter elkaar. Ik heb de piano bij een leverancier besteld en die heeft ze vanmorgen vroeg geleverd. Kijk nou, dat. Ach, het gaat toch prima. Nu komt punt 2. Waarom hebt u de piano besteld? Antwoord. U hebt plotseling ontdekt dat u dol bent op piano spelen en u wilt er les in gaan nemen. In geval van twijfel moet u dat overigens kunnen waarmaken. Dus zult u piano les moeten nemen. Piano les nemen? Ja, die kleine moeite moeten we er wel voor over hebben als onze versie kop en staart wil krijgen. Dus. U herhaalt. Waarom hebt u de piano besteld? Ik heb plotseling ontdekt dat ik dol ben op piano spelen en ik wil er les in gaan nemen. Ziet u wel. Zo krijgen we het keuren voor elkaar. Nu moeten we nog een pianoleraar vinden. Daar is het telefoonboek. K. K. Klavier. Klavierpedagogen. Fenurius. Professor. Professor, dat is altijd goed. En de is. 17. Ja, daar zijn we al. Femurius Professor. Zegt u het is na? Femurius Professor. Woonachtig. In, in de vioolkist? Nummer. 17. Weet u waar dat is? Ja, ja, ja, ja. Dan gaat u nu meteen naar die meneer Femurius, professor Femurius, toe. Mm -hmm. En daar geeft u zich op voor piano. Wat doet u Ik ga naar die meneer Femurius, professor Femurius, toe en geef mij op voor piano. Ik zal zo vrij zijn dat ik controleer. En waar wacht u nog op? Gaat u toch? Ja, ja. En vergeet u niet, u hebt die piano besteld. Nee, nee, dat vergeet ik niet. Tot ziens, meneer Tobias. Tot ziens. Wacht, meester. <middels> Onze nieuwe leerling. Nou, Therese, wat heb ik je gezegd? Alles loopt als gesmeerd. Hij ziet er schattig uit. Zo, Therese, ik laat meneer Tobias binnen... en jij zet een lekker kopje thee voor ons. Na afloop breng ik meneer Tobias naar huis. Wel, Therese... Ik vind het niet helemaal in orde... dat u de piano zo zonder meer voor zijn deur hebt gezet. Naar de keuken, Therese, naar de keuken. Dat. Onbevoegd verwijderen van hun autokenteken. Kenteken moet er ergens op staan. Wacht, meester. Ogenblik. Punt. In de regel. In geval van herhaling zien we ons gedwongen. Zien we ons gedwongen, kom aan... Op uw kosten het motorvoertuig te laten wegslepen. Punt. Nieuwe regel en het gebruikelijke jargon. Wachtmeester. Direct. Stempel, handtekening enzovoort. Laten we dan met eens Zo. En nu bent u aan de beurt. Wat hebt u op uw Dan Gaat u mee. Gauw gaat u mee. Waar naartoe? U moet hem helpen. Graag. En wie moeten we helpen? Mijn vriend. Mijn vriend. U moet hem helpen. Is zij gewond? Een ongeluk? Nee, nee. Nou jawel, gewond wel... Maar geen ongeluk, uh, nee, ongeluk, nee, ik weet het niet. Uh, grote hemel, we praten hier maar en misschien is het al te laat. Ja, kijk eens hier. Als we niet weten wat er gebeurd is, kunnen we geen maatregelen nemen, nietwaar? Het beste is dat u mij kalm en rustig uw verhaal vertelt. Maar niks rustig en kalm. We hebben geen tijd te verliezen. Het gaat hier om een dringend, uiterst dringend geval. Dus het gaat om uw vriend. En uw vriend is gewond, als ik u goed begrijp. Ja, uh, nee, gewond... Nou, gewond is misschien het juiste woord, niet? Gewond... Het is dus niet gewond. Ze willen hem verwisselen. Verwisselen? Ja. Ja, ja. Verwisselen. Dat was het woord dat ze gebruikten. Wie ze... Zij? Ja, zij? Maar dat is het nu juist. Wie? Ik weet niet wie ze zijn. U weet niet wie ze zijn, maar ze willen... Jawel, jawel. Ik weet wel wie ze zijn. Ik heb ze immers gezien, maar... Uh... Maar Ik weet niet hoe ik moet uitdrukken. Ik heb ze nooit eerder gezien. Ze waren... Het waren van die... Kleine groene dingen. Van die kleine groene dingen. Van die kleine groene dingen. Ja, ja, we moeten opschieten, anders is het te laat. Dus die kleine groene dingen willen, als ik je goed begrijp... Uw vriend verwisselen. Ja, ja. ja. Ik moet toegeven... Dat ik u niet helemaal goed kan volgen. Ja, ja, dat wil ik graag geloven. Het klinkt ook zo krankzinnig. Maar we moeten hem zo vlug mogelijk zien te helpen. Nou, komt u mee. Komt u nou meteen mee. Nee, kijk eens. Nee, dat kan maar niet. U moet me eerst uitleggen waar het om gaat. Maar dat probeer ik toch de hele tijd al. En de tijd... Nou, de tijd dringt. Ik weet niet, het is... Uh... Hoe moet ik het uitleggen? Het is... Ik weet het niet... Nou, hoe laat is het? Het is twintig over zes. Nou, oh, te laat. Dan is het te laat. Ze hadden eigenlijk om zes uur klaar willen zijn. Het duurde wel een beetje langer, maar om kwart over zes... moesten ze de karwei in elk geval hebben opgeknapt. Het is... Nou, we kunnen niets meer doen. Gaat u nu eerst eens rustig zitten. Nou. Dan gaat u zitten. Dank u wel. Ik weet het niet, hè. Het is zo volkomen idioot. Absurd. Maar ik heb het toch gezien? Ik heb het toch met mijn eigen ogen gezien? Vertelt u het maar eens netjes op volgorde, meneer. Leprekan Ramukke. Thomas Maria Leprekan Ramukke. Meneer. Le... Ja, van je nog, Ja. Dus uh, in volgorde. We ontmoeten elkaar eenmaal in de week, mijn vriend en ik, om Halma te spelen. We hadden vandaag om zes uur afgesproken. Ja, eigenlijk ontmoeten we elkaar altijd donderdags. Maar ik had gisteren geen tijd en daarom hadden we tot vandaag uitgesteld. Nu, ik kom al om vijf uur van de zaak. En toen was het nog te vroeg om naar mijn vriend te gaan. Omdat we pas om zes uur hadden afgesproken. En dus ging ik vooraf nog even bij Charlie langs. Charlie, wie hmm. is dat? Dat is het café bij ons op de hoek. Mijn vriend woont drie straten verder. Hoe lang bent u bij Charlie blijven plakken? Nou ja. Zowat van kwart over vijf tot uh, nou, kwart voor zes. Uh. En wat hebt u onderwijl gedronken? Oh, ik heb... Uh, uh, nee, maar ik ben niet dronken, als u dat misschien denkt. Hoeveel hebt u gedronken? Drie biertjes en drie ouwe. Nou ja, goed, maar drie biertjes en drie ouwe, dat is toch niet... Daar word ik toch niet dronken van? Nou, toch niet zo dronken dat ik niet meer weet wat ik zie? Vooruit dan. U bent niet dronken. En verder? Vlak voor zes ging ik bij Charlie weg. Ik wou niet te laat komen, want ik ben altijd punctueel, moet u weten. Altijd. En dat moest ook. Ik ging dus vlak voor zes weg. Het is besloten maar drie straten verder. Hm? Ik kwam dus bij mijn vriend. En toen... En toen? Nou ja. ja. En toen... Ik liep langs de heg van de tuin. Mijn vriend heeft een tuin, moet u weten, voor het huis. En die loopt euh, nou, opzij langs het huis en achter het huis gaat hij nog een hele stuk door. En voorin, bij de straat, daar is euh, een schutting. Nou, dus het is zo meer een soort heg, ongeveer een meter hoog. Dus u liep langs die heg. Mm -hmm. En toen? Ja, ik kreeg eigenlijk zo'n gevoel. Een gevoel dat iets op een of andere manier... Anders was dan anders. Mm -hmm. He, en toen? Nou, toen zag ik ze. Achter in de tuin. Ja, Anders kun je niet tot achter in de tuin kijken omdat de struiken ervoor staan. Maar nu nu nog alles kaal is... Zij Kijk... waren achter in de tuin. Ja. Wie waren er achter in de tuin? Ja. Tch, dat weet ik nou juist niet. Hoe zagen ze er dan uit? Hoe? Groen... Ja, maar het was niet zomaar een kleur. Het was geen dood, maar levend groen. Net als een groen licht. Of een groen schijnsel. Mm. Ja. ja, en hun gedaante was. Uh... Nou, dat is moeilijk te beschrijven. Uh, langwerpig. Als uh, rupsen. Als hele grote rupsen. En zo bewegen ze zich ook. Door samentrekken en mm, strekken van hun lichaam. Maar niet tastend zoals rupsen anders doen, maar. Nee, vlug en handig. Mm -hmm. Grote groene rupsen. Mm -hmm. Hoe ver was je dan vandaan van die groene rupsen? Uh, Laurens. Het waren Laurens. Mm -hmm. Nu weet ik het weer. De naam was me ontschoten, maar nu weet ik het weer. Laurens. Die grote groene rupsen waren dat Laurens? Ja. Nee, nee, niet die rupsen, die niet. Die mannen waren Laurens. Welke mannen? Die twee mannen in huis? Ah, yes. Die twee mannen waren laurins. Mm -hmm. En wat is dat een laurin? Ah, een laurin is iemand die verwisseld is. Ja, daar heb ik het tenminste van begrepen. Aha. Het was zo. Ik wilde weten wat dat was in de tuin. Hè? Die groene rupzachtige dingen. Of het misschien een zinsbegoocheling was. Ik wilde ze dichterbij bekijken. Nou ja, me overtuigen... Ik klom dus over de haag heen en wilde langs het huis de tuin lopen naar achter. En toen ik langs het raam liep, hoorde ik stemmen in huis. Pff, mij onbekende stemmen, een hoge en een lage stem. En dat vond ik vreemd. En ik bleef staan en keek door het raam. Verder, ik kon ze eerst niet zien, maar ik hoorde ze praten. Ja, ze spraken met elkaar. De hoge stem stelde vragen en de lage antwoordde en gaf uitleg. Ik kon ze niet goed verstaan, want het raam was dicht. Uh, ja, alleen het kanteraampje stond open. Ze spraken elkaar aan met Laurin. Ja, Laurin en een getal. Ik geloof, uh, 13 en 131. Ze hadden het erover dat ze moesten opschieten met het verwisselen. Met hun actie, zoals ze het noemden. Ik maakte uit hun woorden op dat ze hun slachtoffers alleen dan kunnen omwisselen als ze ze eerst in een bepaalde stemming brengen, in onzekerheid of radeloosheid of ook angst. En toen hield het praten op. Er kwamen nog een paar technische termen of orders die ik niet begreep. En toen was er een vreemd knarsend geluid te horen. En meteen, meteen daarop een zacht gezoem probeerde meer te zien, ging op mijn tenen staan en toen zag ik. Wat zag u? Nou, ik. Oh, ik, ik zag het volgende schouwspel. Midden in de kamer stond een vleugel. Maar het was helemaal geen vleugel. Nou, geen echte piano, zoals ik al gauw constateerde. Het leek alleen maar zo. In werkelijkheid was het een verwisselmachine. Het deksel stond open en mijn vriend lag er bovenin. Uh, hij was naakt. Om zijn hoofd was een metalen ring gelegd, waar draden van uitgingen. gingen. En ook aan armen en benen waren kabels vastgemaakt, die alle naar binnen liepen, naar het binnenste van de vleugel. Nou ja, van de machine. En een van de twee mannen... Het was een oude man. Hij zat voor het toetsenbord. De andere stond naast hem met zijn rug naar het raam. Het was een heel klein man, het zo dwerg. Hij had nauwelijks de grootte van een vijf of zesjarig kind. Nou, die oude scheen piano te spelen, dat wil zeggen... Zijn handen bewogen zich over de toetsen, zodat het leek alsof hij speelde. Ja, en die vleugel bracht ook klanken voort. Zo, zo. Ja, maar wanneer hij de toetsen neerdrukte, kwamen tegelijkertijd van binnenuit kleine grijpertjes tevoorschijn, waarvoor een deel ontleedmessen aan vast zaten. O mijn vriend werd in een oogwenk opengesneden. Buik- en borstkas werden geopend... en de inwendige organen eruit gehaald... en door kleine kastjes vervangen... om plaats te maken voor de rupsen. Plaats voor de rupsen? Ja, ja ze wilde een van de rupsen in hem overplaatsen. Tenminste, dat is wat ik ervan snapte. Zodat hij niet met zichzelf is, maar de rups. Verwisselen, begrijpt u? Nee, het spijt me maar. Nou, van buiten bezien is hij nog precies dezelfde. Maar van binnen is hij de rups. De rups bestuurt hem. Hij heeft geen eigen wil meer. Die heeft de rups overgenomen. He, zijn wil. Zijn bewustzijn. En dan is hij... een laurin. Ja, zoals de dwerg. En de oude man. Dus u denkt... bepaalde nu ja, laten we zeggen... wezens van een andere planeet misschien... ...willen in de mensheid binnendringen... Ja. ...door individuele mensen hun bewustzijn af te nemen... Ja. ...en in plaats daarvan zichzelf in hen over te plaatsen... ...zodat ze de mensen bevelen kunnen geven. Ja. Ja. Dat noemen ze verwisselen... Uh -huh. ...en de betreffende mens, mens is dan, dan. een ja. Ja. ja En u denkt dat dat met uw vriend is gebeurd? Ah oh, ja. En ook met de twee mannen die u hebt gezien? Ah oh, ja, ja. Ja? Ja. Uh, waar wilt u naartoe? Heeft uw vriend telefoon? Ja. Welk nummer? Ja, wacht eens even. Uh, 3508 16. Wilt u hem op bellen? Precies. Ja... Goedenavond meneer Tobias... Hier politiepost 7... Er zit hier een vriend van u... Die zegt zorgen maken voor u... Nou, en of? Ja meneer... Ja. ja. Vertelt u eens... Is bij u alles in orde? Hm? Kunt u vrij uitspreken? Ik bedoel, bent u alleen in huis... Of is er nog iemand bij u? Ja. Ah, u bent alleen... Nee, nee, dat was alles wat ik wilde weten. Ja, zo'n vreemde geschiedenis. Nee, nee, we hebben daar niets mee te maken. Ik wil alleen maar weten of bij u alles in orde is. Ja. Ja, ja. ja. Wilt u met hem spreken? Hoi. Ja? Dan ja, spreekt u maar. Spreekt u maar met hem, meneer. Zeg, dank je. Ja? Zeg, zeg eens. Ben je echt alleen? Dat begrijp ik niet. Ik heb toch met mijn eigen ogen gezien hoe, hoe jij... En, en, en die vleugel. Ja, de piano. Ja, die, die vleugel. Oh, maar kom, die stond toch midden in de huiskamer? Kijk, ik begrijp er niks van hem. Ben ik dan echt... Uh... Nee, nee, nee, nee, dat weet ik niet. Ja, begrepen. Over vijf minuten. Ja, tot zo dadelijk... Uh... Ja, dat is... Ja. Dan kunnen we de kwestie wel als afgehandeld beschouwen? Ja. Ja. Het hm. spijt me dat ik u heb uh, lastiggevallen. Ja, maar dat betekent immers niets. hoofdzaken is dat er niets is gebeurd. Niets waarover we ons zorgen hoeven te maken. Ja, ja. Ja, dat is... Dan nou moet het toch het bier geweest zijn. En die drie klaartjes. Nou, spijt me werkelijk. Ik vind het erg vervelend. Ja, maar komt niet toch? Het kan toch iedereen gebeuren. Elk mens ziet wel eens spoken. Ja, ja. ja je leest zoveel in de krant. Hè? Moet je wel spoken gaan zien. Net wat hij zegt. Breekt u zich maar niet langer het hoofd over... ...Laurin zo en zoveel en die kleine groene. Ja, uh. dat is nou zo. Zeg maar, ik, ik heb echt een moment geloofd dat... ...ja, toen ik het u vertelde scheen het me al direct weer erg onwaarschijnlijk. Nou, dus uh, vriendelijk bedankt, hè. En nogmaals, mijn excuses... Ja, nou, tot ziens. Tot ziens. Ja. Hier met Laurin Zeven. Laurin Zeven spreekt. Larin 13. Ik luister. Betreft getuige Leprekan Ramuke. De man is onderweg. Bij aankomst verwisselen. Stemming prima in orde. Bij aankomst verwisselen goed. Direct daarop u en 131 melden voor rapport betreffende acties Caliban, Tobias en Leprekan Ramukke. Dat is. Dat is. It. In orde. Dat was Kleine Groene Dingen, een luisterspel in drie episoden die met elkaar verband houden. Auteur Reinhard Eikelbeck, vertaler Gerard van Kalmthout. De rolverdeling was als volgt. Frank Caliban, Walter Cornelis. Ellen Caliban, Diane de Gouy. Professor Femurius, François Bernard. Tobias, Jeff Burm. Een wachtmeester van de politie, Gerard Vermeers en Leperkown-Gamueke, Robert van der Veeke. Verder hoorde u de stemmen van Dura van der Groen, Arnold Willems, Leo de Wals en Joris Collet. De studiotechnici waren Jan Marien en Jan Michel. De geluidsregie was in handen van Flor Steyn. algemene regie Herman Nietz.